Op de Facebookpagina van de almeloze politie staat een filmpje... waarop te zien is hoe agenten hem op de trein zitten. Volgens de politie wilde de winkeldief zelf graag terug naar Polen... maar had hij daar geen geld voor. De politie had zelf ook geen budget voor de hele treinreis... en heeft daarom een kaartje tot aan bij lijn betaald. Op de Facebookpagina staat... indien deze missie geslaagd is... en deze man keert niet als crimineel terug in Nederland... zou deze zet voor herhaling vatbaar kunnen zijn. De politie zoekt alleen nog een aantal sponsors... De politieleiding heeft begrip voor de problematiek van veel plegers... maar neemt afstand van de suggestie dat de politie sponsor zoekt. In Kosovo zijn gemaskerde mannen vanmiddag... verschillende stembureaus binnengedrongen. Volgens getuigen hadden ze het gemunt op bussen met uitgebrachte stemmen. Het is niet duidelijk hoeveel stembureaus zijn aangevallen. Het lijkt een gecoördineerde aanval te zijn geweest... door heel Servies Noord-Kosovo. De gemeenteraadsverkiezingen worden juist in dat gebied fel betwist... omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteit in Pristina... De Serviërs, die in het noorden veruit in de meerderheid zijn... erkennen Kosovo niet als land. De politie heeft de toegangswegen naar wijk bij duursteden afgesloten... naar de windhoos die vanmiddag over het stadje trok. Mensen die er niet wonen worden weggestuurd. Het advies aan inwoners is voorlopig nog binnen te blijven... en niet zelf het dak op te gaan om het te repareren. In verschillende wijken richtte de windhoos veel schade aan. Dakpannen vlogen van huis en bomen en lantaarnpalen vielen om... De gemeentewijk bij Duurstede heeft een speciaal informatienummer opengesteld voor vragen van inwoners. Het weer vanavond plaatst nog een bui, verder opklaringen en later vanavond weer bewolkt en vannacht regen. Langs de westkust een krachtige tot harde wind. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio aflevering 941. Hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We gaan beginnen met een nieuwe cd voor Peaceful Radio. Soundtrack to life. En dat komt van de groep Cosmo Frequency. Ja, je vindt het allemaal op de playlist hier op ZFM Zandvoort zfmzandvoort.nl zo moet ik het zeggen, of peacefulradio.eu veel luisterplezier A universe's song about to begin a new refrain.